7 uur. Het NOS-journaal. Latijn Nijhuis. De NAM moet beter communiceren, zegt de speciale ombudsman. Nog 200 vermisten na het zinken van een veerboot. en nog maar weinig Nederlanders naar Egypte. De Nederlandse aardoliemaatschappij moet beter communiceren. met gedupeerde bewoners in het aardbevingsgebied in Noord-Groningen. Dat zegt Leendert Klaassen.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 de kustwacht vermoedt dat een groot aantal vermisten nog in de boot zit. De kans is dus groot dat zij het ongeluk niet hebben overleefd. De veerboot had ruim 750 passagiers aan boord en meer dan 100 bemanningsleden. Gehandicapte zorgverlener Novo had het omstreden te huis in het Groningse Onnen in handen... zonder dat het ministerie van Volksgezondheid dat wist, schrijft de Volkskrant. Vorige week kwam het te huis onder vuur te liggen... toen tv-programma Nieuwsuur onthulde dat een 44-jarige gehandicapte bewoonster was overleden... dat ze met geweld in bedwang was gehouden. Novo huurde het tehuis van een andere zorginstelling. Die instelling mag bewoners in bepaalde gevallen van hun vrijheid beroven. Novo mag dat niet in dat tehuis. Dat het in handen was gekomen van Novo was het ministerie dus niet bekend. Een touringcar met Duitse vakantiegangers is verongelukt... Twee mensen kwamen om, de buschauffeur en een begeleider. Vier anderen raakten zwaar gewond. De bus botste op de snelweg A6 in Fleurvie in het oosten van Frankrijk op een vrachtwagen. De bus met vooral jonge vakantiegangers was onderweg van Spanje naar Keulen. In Oldenzaal zijn vijf woningen ontruimd vanwege een brand. Het vuur ontstond in een van de woningen en sloeg al snel over naar de twee naastgelegen huizen. De drie woningen zijn onbewoonbaar verklaard. Uit voorzorg zijn ook nog twee andere woningen ontruimd. Niemand raakte gewond. Voor de elf bewoners is opvang geregeld. Een aantal reisorganisaties brengt geen nieuwe Nederlandse vakantiegangers naar Egypte. De maatregel volgt op het aangescherpte reisadvies... van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Egypte. In dat advies worden niet-essentiële reizen naar resorts... en de Rode Zee en de Golf van Akaba ontraden. Daarom vliegen de komende dagen lege toestellen naar Egypte... om Nederlandse toeristen op te halen. Hun vakantie zit erop. Verzekeraar Egon heeft toegezegd dat klanten die van hun reis naar Egypte willen afzien... Een beroep kunnen doen op een annuleringsverzekering. Hoewel er nog geen negatief reisadvies is. Mijn 5000 Vrienden heeft de TV Lab Award gewonnen. Het experimentele TV-programma werd gekozen door de kijkers van Nederland 3 als het beste en meest vernieuwende programma van TV Lab. In het programma bezoekt BNN-presentator Tim Hofman zijn Facebook-vrienden. Op Nederland 3 en Internet werden afgelopen week nieuwe programma's getest. Voor mensen die het goed doen bij het publiek krijgen een vervolg. De prijs is voor de eerste keer uitgereikt.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 het weer geregeld zon en bijna overal droog. Bij een matige tot vreekachtige wind wordt het zo'n 23 graden. Vannacht de morgen wordt het een graad of 20. Na maandag wordt het zomers. En ze leefden nog lang en gelukkig. Dus die zeven dwergen hadden samen een diamantmijn. Ja. Was het dan een BV of een VOF? Daar wordt heel het gezin een stuk zakelijker van.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 Het NOS Radio 1-journaal. Jeroen Wollars. Goedemorgen, het is vijf over zeven op zaterdag 17 augustus. Vandaag in het Radio 1-journaal veel aandacht voor Egypte. Het geweld daar en het reisadvies hier. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zei gisteren... dat zijn ministerie de situatie nauwlettend in de gaten houdt. Uh, we beoordelen dat uh, bijna van uur tot uur... Toch is er kritiek op dat reisadvies. Daar hebben we aandacht voor, de kritiek hier in Nederland. Maar we beginnen daar, in de noordelijke stad Alexandria. Daar is nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Ik zag je gisteravond in Nieuwsuur. Veel onrust daar. Er werd op demonstranten geschoten. Hoe was de nacht? De nacht was voor zover, we het hebben kunnen, uh, voor zover ik het heb kunnen zien... want we kunnen natuurlijk zelf de straat niet op... Er is een avondklok, net als in de rest van Egypte. Dat betekent dat niemand naar buiten mag tussen zeven uur s avonds en zes uur s ochtends. Maar uh, voor zover uh, we het hebben kunnen, ik, ik kan inschatten, is het rustig geweest. Uh, ik heb uh, heel weinig uh, gehoord. Uh, geen verkeer op straat en echt, uh, eigenlijk alleen incidenteel een uh, salvo geweervuur. Ja, ik zei het al gisteren, uh, overdag uh, kwam het tot vechten, kwam het tot schieten. Uh, wie schoot nou op wie? Nou, wie er precies schoot hebben we niet kunnen zien. Uh, maar we hebben wel kunnen zien op wie er werd geschoten. Uh, daar stonden we ook middenin op een goed moment bij een, een begrafenis van uh, een slachtoffer van een dag daarvoor. Uh, er werd geschoten op uh, de moslimbroeders. En dat gebeurde niet alleen bij die begrafenis. Dat gebeurde later ook uh, voor, vlak voor de deur van ons hotel op de, op de Cornis. Uh, daar werden echt enorme uh, salvo's uh, afgevuurd. Het was overigens vlak na het ingaan van de avondklok. Uh, wat we wel hebben gezien is uh, die er tegenover elkaar staan. Uh, dat zijn aan de ene kant de moslimbroeders die demonstreren. En aan de andere kant ja, het zijn een soort van gewapende bendes die je op straat ziet uh, lopen. Die uh, zie je overal op iedere straathoek. Dat zijn uh, mensen met grote stokken met uh, messen in de hand, met uh, machetes. Dat zijn van die grote, grote kapmessen. En dat zijn wat men in uh, Egypte noemt de Baltagia. En de Baltagia, uh, dat zijn uh, eigenlijk... Nou, zou, zou je kunnen zeggen, de knokploegen van het regime. Men zegt hier, dat, zijn, dat is tuig, dat zijn criminelen... die zijn betaald door de overheid om uh, de protesten te smoren. En dat is niet iets van, uh, van vandaag. Uh, dat is eigenlijk een fenomeen nog uh, uit het tijdperk van Mubarak. Uh, uh, toen uh, probeerden ze de revolutie neer te slaan... Nu zijn ze terug op straat, de Baltagia, om de moslimvoeders aan te pakken, zo lijkt het. Dus het is niet zo dat het de militairen waren, of althans niet zichtbaar de militairen waren? Nou ja, het opvallende vond ik eigenlijk dat we uh, helemaal geen militairen gisteren overdag op straat hebben gezien. En dat we ook geen uh, politie op straat hebben gezien. De eerste uh, militaire kolonnen, panzervoertuigen, die door de stad trokken, uh, dat, dat zagen we pas om acht uur s'avonds. En uh, daarvoor, uh, kun je zeggen, was, uh, ja, liet de overheid... De, de gevechten op straat uh, gewoon toe en liet ze passeren. Dus als uh, de, de, de Egyptische overheid de, de gevechten al niet initieert... Of en, en die knopploeg al niet betaalt, hè, dat is wat de tegenstanders zeggen... dan uh, laat ze het geweld in ieder geval toe hier in Alexandrië. Maar het lijkt er dus ook op alsof ze die Baltagia gebruiken... om het vuile werk op te knappen. Ja, dat is precies wat, uh, wat de oppositie in ieder geval zegt. Hoe sterk is die moslimbroederschap daar eigenlijk in Alexandrië, waar jij bent? Ja, dat, dat, dat, dat, dat vind ik heel moeilijk om daar een inschatting uh, van te geven. Uh, wat me wel optiel, maar ik geloof dat we dat beeld uh, ook gisteren in Cairo zagen... is dat er toch min, niet zo heel erg veel mensen de straat op gingen. Het waren geen massale demonstraties, het ging om... Uh, honderden uh, demonstranten die we hebben gezien. Uh, nou zagen wij de protesten maar in één deel van de stad. Het is een grote stad, uh, meer dan 4 miljoen inwoners. Maar goed, laten dat er een aantal duizenden zijn geweest. Ik denk uh, wat je op dit moment toch gaat zien... is dat het toch vooral de harde kern is die, gaat die, die de straat nog op En uh, dat de, de, de gewone man, die het er misschien wel mee eens is of niet... maar dat hij toch uh, het liefste binnen schuilt voor al het geweld. Want het is ook gewoon echt bloedlink op straat. Want we zagen gisteren ook in jouw reportage... Uh, dat mensen gewoon naar het strand gaan... alsof ze er helemaal niet mee bezig zijn. Ja, dat is, dat is het fascinerende. En dat zie je eigenlijk in iedere oorlog en ieder conflictgebied. Uh, het leven gaat op een bepaalde manier ook altijd wel weer door. En terwijl in de ene straat wordt gevochten... Uh, kan, kunnen mensen in de andere straat, uh, letterlijk in de andere straat, zoals in dit geval, nog een 100 meter verder op, op het strand uh, zitten of op het terras. Ja, en, en hoe is dat voor jullie daar als, als buitenlandse journalisten? Kun je daar veilig je werk doen? Nou, buitenlanders zijn op dit moment niet echt uh, populair in Egypte, heb ik de indruk. Er is een, uh, een enorme hetze aan, aan de gang, ook in de, in de media. Er is in de media überhaupt nog maar één geluid. De oppositiekanalen zijn gesloten. Dus het enige wat de Egyptenaren horen, dat is het geluid van de regering. Dat is het geluid dat de moslimbroeders terroristen zijn. Uh, uh, maar daarin uh, zit ook voortdurende verdachtmakingen naar, naar het Westen. De Amerikanen, uh, de Europeanen. En we merken dat op straat dat we veel en veel agressiever worden benaderd dan, uh, dan, dan normaal. Het uh, fascinerende is ook dat we eigenlijk door beide partijen, zowel door de moslimbroeders als door de mensen uit het kamp van, van, van, van Sisi op een agressieve manier worden benaderd. We hebben gisteren op een goed moment zijn we ook echt belaagd. Uh, dat was bij die begrafenis. Uh, toen keren de woede zich op een goed moment tegen ons. En toen uh, zijn we nog maar ten nauwe nood uh, onder een rolluiken door kunnen springen... en in veiligheid kunnen komen in een, uh, in een winkelpand. Ja, beelden daarvan zijn te zien op nos.nl en nieuwsuur.nl. Uh, Jan, we kijken uit naar je volgende reportage. Dank je wel. Dan gaan wij van Alexandrieë naar Cairo. Het Ramsesplein, daar is het zenuwcentrum van de opstand. Duizenden moslimbroeders demonstreren er. Er werd geschoten. En onze VRT-collega Jens Fransen was erbij. Tussen Tussentijds kom ik op het Ramsesplein. Hier zijn een paar duizenden mensen verzameld. Daar kan het op dit ogenblik zelf niet zien, maar er is traangas ingezet al. Want dat kan je ruiken. Je kan het proeven op je tong, maar ik voel het ook aan mijn ogen. Je ziet ook mensen weglopen terug van het plein. Het is een grote brug waar ook die vol staat met mensen. Het moeilijke aan dit plein is dat het heel erg onoverzichtelijk is. Je hoort de massa. Dus er zijn wel degelijk vele duizenden mensen op pad gekomen. Het is onmogelijk om vanuit één plek te overzien om over hoeveel mensen het gaat. Er worden vuurtjes gestookt tijd. In vuilbakken, het hout dat wordt afgebroken. Waarom ben je hier? Ik kwam hier tegen de Sisi. Waarom? We kwamen hier om onze stem te defenseren. Wat is het probleem met with islam? We willen want islam in ons land. is het is een crime om ons te killen. op het plein, je kan het horen. Mensen beginnen te roepen dat er. Uh, ja, geluid is van schoten, maar je kan niet uitmaken waar dat schoten zijn of gewoon traangas. Er wordt natuurlijk wel op gereageerd. Je voelt in elk geval dat de sfeer heel erg explosief is. Het kan alle richtingen uitgaan. In de tussentijd zijn her en der kleine brandjes gesticht op het plein. Die als voor of als nadeel hebben dat de zichtbaarheid een stuk minder is vanwege van de vele rook. Ja, I'm here for freedom. Uh, they are killing us. Liberals in Egypt are killing us. They are saying that Islamists in Egypt have no choice at all except only one choice: fight and fight for freedom. They will kill us. Uh, um, we have no options. Uh, we want to uh, live. Free. We gaan vechten voor onze vrijheid. Alle van ons zijn Egypten en we willen alleen maar één ding: vrede. En vrede, alleen vrede. En dank u. 1, 2, 3 en we gaan overrunnen. 1, 2, 3. Oké, fuck it up. 1, 2, 3. En binnen. VRT-collega Jens Frans, en binnen gelukkig maar veilig in zijn hotel aangekomen. We praten erover door, de situatie in Egypte... met de directeuren van twee grote tour operators die veel op Egypte vliegen. Corendon en Tui. Attila Oesloe is directeur van Corendon Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Aan de lijn is ook Stefan van der Heijden, directeur van Tui Nederland. U ook. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Eh, meneer Oesloe, wat heeft u gisteren uw klanten meegedeeld... die naar Egypte willen of daar al zijn? Onze klanten gisteren gebeld en dat de vakantie niet doorgaat. En uh, we hebben ze dus ook beloofd dat we maandag hun geld terug zouden geven. En om hoeveel mensen gaat het dan? Uh, ongeveer, gisteren uh, 250 man ongeveer, kleine 300 man. Oké, okay. en ik heb begrepen dat u vandaag twee lege toestellen die kant op laat vliegen ja. om mensen op te halen. En die toestellen gaan daar dus leeg heen. Terwijl de bedoeling was dat daar weer nieuwe uh, vakantiegangers in zouden zitten. Klopt. Zeg meneer Van der Heijden, hoeveel mensen heeft, heeft u zitten in Egypte? Op dit moment nog uh, 2605. En wat gaat er met hen gebeuren? Nou, wij hebben uh, besloten uh, gisteren dat we alle vertrekken naar Egypte. Tot en met volgend weekend, tot en met 25 augustus, dat we die uh, annuleren. Dat betekent dat we de komende week uh, alleen maar vliegen om mensen op te halen. En dat betreft in totaal 11 vluchten. En krijgen die mensen ook dan hun, hun geld terug? De, de mensen ja. die niet gaan of de mensen die eerder terug moeten? Nee, uiteraard. De mensen die, uh, die uh, niet gaan, die krijgen hun reis om terug. Voor zover er geen alternatieve vakantie voor ze geboekt kan worden. Maar het is natuurlijk nog een beetje hoogseizoen, dus dat wordt lastig. De mensen die, uh, er is nog geen sprake van mensen die eerder terugkomen... omdat wij de mensen terughalen op de datum waarop ze gepland stonden terug te komen. Oké, okay. uh, Meneer Oesloe, krijgt u veel berichten van toeristen in Egypte die, die terug willen? Uh, eigenlijk dat niet. Mensen, vooral de vertrekkende... Die hebben een uh, problemen probleem gemaakt. Uh, gisteren was de telefoon grootgroeid. Uh, oh, ja. Maar uh, op de badplaats zelf is er, naar, om, via onze horen wij dat er eigenlijk geen probleem zijn. Nee, dus de vakantie zou daar wat, als ik het nee, zo hoor, gewoon door, door kunnen oproepen? gaan. Nee. Nee, Bent u het daarmee eens, meneer Van der Heijden? Ja, wij hebben exact al de ervaring. De mensen die daar zitten, die willen graag een vakantie blijven vieren. Alles werkt, alles doet, het. er is eigenlijk uh, in, op die plekken veel minder te merken... van wat er in de rest van Egypte gebeurt dan uh, via het nieuws uh, hier. Dus het zijn vooral de thuisblijvers en de mensen die nog op vakantie moeten... Uh, die, uh, ja, die angst hebben en die niet meer weg willen. Of die willen dat hun, uh, hun uh, uh, familieleden of vrienden terugkomen. Uh, u vliegt niet meer tot 25 augustus, zei u net. Uh, meneer Oesloe, ik heb begrepen dat u zelfs tot, uh, tot 12 oktober uh, vluchten schrapt. Klopt dat? Waarom? Waarom zo dat drastische besluit? Dat is enorm lang. Ja, het is, gisteren, de hele dag waren we alleen maar met Egypte bezig, kantoor. Uh, en uh, ja, als je naar de nieuws kijkt en alles, denk je van ah, dit gaat nog een paar weken duren. En dus we hebben gewoon gezegd, we stoppen er gewoon tot uh, 12 oktober. 12 oktober is in zaterdag. Dat is dan. Uh, Ergensvakantie. Alleen die vlucht laten we nu staan, want dan kan je ook geen alternatieven vinden. Nu kan je nog wat alternatief vinden. Maar het is wel de, de, de drastisch, zeker omdat er geen sprake is van een, van een negatief reisadvies. Ja, dat is een, ook een verrassende voor mij, dat er nog geen negatief reisadvies is. En, uh, maar we kunnen nu niet mensen daarheen zweuren, vind ik. Wat, wat bedoelt u met verrassend? Dat het nog geen negatief reisadvies is, dus het wordt ontraden, maar het is geen negatief reisadvies. Ja, dat is inderdaad een, een uh, uh, vrij uh, vinden veel reisorganisaties onheldere definitie, meneer Van der Heijden. Wat, wat, wat is er mis met dat reisadvies wat u betreft? Nou, het, het idiote is dat uh, er voor heel uh, Egypte nu uh, een advies is afgegeven om uh, niet erheen te gaan dat voor de badplaats het advies geldt dat niet essentiële reizen worden afgeraden. Nou ja, goed, veel mensen zullen een vakantie als essentieel zien, maar dat ziet natuurlijk het ministerie van Buitenlandse Zaken niet zo. Uh, dus alle reizen naar die resorts, uh, die zijn feitelijk niet essentieel. Dus indirect geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken daarmee wel een uh, zogenaamd negatief reisadvies. Uh, dat is voor ons uh, erg onduidelijk. Dat is voor, voor uh, vakantiegangers onduidelijk. En ik heb uh, gisteren ook... Daarover geklaagd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en uh, ik verwacht dat uh, vandaag of uiterlijk maandag dat advies uh, verder wordt, uh, wordt aangescherpt. Waardoor er ook meer duidelijkheid ontstaat uh, en er ook uh, zeg maar in juridische zin uh, een, uh, een, uh, een, een mogelijkheid is om, uh, om uh, de vakanties te nu af te breken. Want wat is dan precies uh, het, het, het verschil tussen die twee definities en waarom is dat juridisch uh, relevant? Nou, omdat op het moment dat, er, dat alle reizen naar Egypte ontraden worden... ...dan is er een beslissing op basis waarvan de calamiteitencommissie in Nederland... ...hebben we een commissie die zich daarmee bezighoudt... Uh, zal zeggen, nu moet iedereen die daar zit terugkomen. Uh, en dan treedt er een heel mechanisme in werking... waarbij ook het calamiteitenfonds uh, de niet-genoten vakantiedagen, niet vakantiedagen vergoedt... Uh, en een deel van de repatriëring. Dus dat, en daar hebben we dat calamiteitenfonds voor. En nu is het zo dat, dat, dat iedere toeroperator daar een ander besluit in kan nemen. Dat blijkt ook wel uit de data, die, de verschillen die u hoort. Uh, en dat iedere toeroperator ook verschillend kan besluiten... als het gaat om compensatie van niet-genoten vakantiedagen. Maar ook dat iedere toeroperator het zelf betaalt dan nu dus op dit moment? Ja, nou vind ik dat nog niet eens het allerbelangrijkste. Het gaat natuurlijk wel om veel geld. Maar wat het allerbelangrijkste is, dat er gewoon een verschil bestaat... afhankelijk van waar je geboekt hebt. Terwijl we nou net een jaar of twaalf, dertien geleden... dat calamiteitenfonds hebben opgericht om dat te voorkomen. Om daar in ieder geval één lijn in te trekken. Ja, uh, heldere oproep dus. Uh, dan even door over die kosten. U, u zegt al, uh, vind ik niet heel belangrijk, maar, maar toch, uh, waar hebben we het over? Nou, we hebben het in ons geval, als het zo is, dat wij uh, ook na 25 augustus uh, uh, geen reis naar Egypte kunnen uitvoeren, dan praat je bij ons al gauw over een miljoen euro alleen voor toe in Nederland. Oké, okay, en meneer Oesloe van Corendon Nederland, is het voor uw organisatie ook een, een financiële klap? Uh, ja, bij ons qua marge of qua omzet. Uh, nou, gewoon qua, uh, uh, ja, qua inkomsten? Ja, qua marge allebei natuurlijk, maar uh, in die zin uh, bij ons zal dat in tonnen zijn, denk ik. Tonnen, tonnen en miljoenen. Eh, heren, ik eh, dank u allebei en eh, we spreken elkaar waarschijnlijk naderen op het eh, moment dat, die, eh, dat dat advies eh, al dan niet wordt aangepast. Dank u wel. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. In, nu, in Biddinghuizen is gisteren het Lowlands Festival begonnen. Zo'n 55.000 mensen betaalden maar liefst 185 euro voor een weekendje live muziek. Moet je natuurlijk nog eten, moet je wat drinken. Nou zou je zeggen dat in crisistijd mensen wat zuiniger doen en daarop besparen. Nou, of dat zo is, onze verslaggever Paul Sanders ging naar Lowlands en zocht het uit. Om 12 uur op... Vrijdagochtend gaat het festivalterrein van Lowlands open. De eerste mensen zijn enthousiast, willen graag naar binnen en hebben er zin in. Maar voor een festival moet je tegenwoordig wel een aardige portemonnee meenemen. Want het is allemaal niet gratis. Inclusief kaartje, denk ik tussen de 450 en 500 euro zo'n beetje. Wat, wat, zeg maar, laten we beginnen bij het kaartje. Wat kost dat? 185 euro. En dan per dag, wat drink je weg zo? Um, ja, eten, drinken. Ik denk totaal 100 euro per dag ongeveer. Dat is toch veel geld, hè? Ja, dat is veel geld. Dat klopt. Je moet er is... wel voor over hebben. Hè. Is het dat waard? Ik vind het wel. Het is het derde jaar dat ik hier ben. En ik denk dat ik voor een jaar ook weer terugkom. Ja. Een kaarsen kost bijna 190 euro. En een muntje kost 2,60 euro. En als je dan je muntjes hebt gehaald, dan ga je natuurlijk bestellen. Een cocktail kost 2,5 à 3 munten. Het ligt er een beetje aan wat voor cocktail het is. Dus dan zit je al snel op 7 à 8 euro. Een biertje, 2,60 euro. Een pannenkoek, 3 muntjes. Dus ook zo rond de 7, 8 euro. Kortom, het zijn flinke bedragen die je af moet rekenen. Kom er komen ook zo rond de 500 euro uit uh, in totaal met kaartjes erbij. Ja. Voor 500 euro kun je uh, ook een leuke vakantieweek ergens uh, op je bietzaal of zo, noem maar even iets. Ja, klopt, inderdaad. Maar Lodend is leuker. Ja. Wat is de afweging? Waar, waarom liever naar een festival dan naar een tropisch eiland? Uh, omdat je als je deze artiesten allemaal apart wil zien, ben je veel meer geld krijgt. En Lodend heeft het allemaal eigenlijk. Nee, in principe niet. Ik ga dit, deze zomer ja, ga naar drie grote festivals. Dus ja, je moet er wat voor over hebben. En moet je daar iets anders voor laten? Nou, vriendinnen van mij gaan we bijvoorbeeld naar zo'n strandvakantie. Maar ik vind dit veel leuker, gewoon festivals. Dus ja, het is maar net wat je zelf wil. Is Lowlands een duur festival? Uh, ja, Voor een Nederlandse begrip is het volgens mij uh, net zo ieder festival, uh, weet je wat de prijs is? Dus uh, ja, niet, niet duurder dan een ander festival. Scheelt het nou dat je hier eigenlijk alles in munten betaalt? Dus dat je zeg maar, geen briefgeld uit je portemonnee ziet verdwijnen... maar alleen in je zak wordt leeg, want er zitten geen muntjes meer in? Nou, het scheelt in de zin dat je wat minder besef hebt van wat het kost. Maar af en toe reken je wel om drie muntjes, a 260 hmm, dat broodje is eigenlijk toch best duur. Ja. Een pannenkoek kost je 7, 8 euro. Ja, als je dat weer in euro's gaat omrekenen en die euro's dan weer in guldens gaat omrekenen, dan is het eigenlijk best duur. Ik dacht, ik dacht dat het crisis was. Ja, dat is, het, dat is het ook. Maar daarom moet je juist... Uh... Ik ben bijvoorbeeld niet op vakantie geweest dit jaar. Maar ja, dan is dit uh, gewoon een beetje vakantie. En dan moet het geld gewoon uh, rollen. Ja. Nee? Weet je, het is steeds. We hebben het hartstikke goed. En uh, ja, zo zwaar hebben we niet. We mogen niet veel klagen, denk ik. Als je nee. te veel op het geld moet letten... dan uh, kun je maar beter helemaal niet gaan, denk ik. Tijdens zo'n weekend moet je niet uh, denken van... oh shit, ik heb uh, vandaag al uh, 70 euro uitgegeven. Nu moet ik maar even stoppen met uh, geld besteden. Dat lijkt me niet de bedoeling. Zal ik me ophouden met zeuren over geld dan? Ja, doe maar. Veel plezier, jongens. Dank je wel. Paul Sanders was dat op Lowlands. Het is zes voor half acht. We gaan naar Colombia. En dat is een land waar we meestal zo over horen. Escobar, el patrón del mal. zijn geluiden van Pablo Escobar, geluiden over geweld... over onderhandelingen met de guerrillabeweging beweging Fark. Nou, onze correspondent Kees Elenbaas die ging eens op zoek naar andere berichten over Colombia. En vandaag doet hij dat met Linda Breukers. Zij is bedrijfsleider van het Nederlandse isolatiebedrijf Thermaflex. En die zijn bezig om met een sneltreinvaart een plaats op de Colombiaanse markt te veroveren. Dit is dus onze opslag. Ik zie al allerlei rollen uh, isolatiemateriaal. Dit, dit komt direct uit Nederland. Dit komt direct uit Nederland. Ja, dit komt uit. Uh, vanuit Waalwijk wordt dit uh, vanuit Rotterdam naar Cartagena verscheept. En vanuit daar verschepen wij uh, het uh, door naar Bogota. Laten we even binnenkijken. D dit is vooral bedoeld voor wat? Voor ziekenhuizen, winkelcentra? Ja, winkelcentrum, hotels. Uh, zoals ik zei, in Mexico zijn we begonnen echt in de hotelsector. Um, en hier in Colombia zijn het merendeel van onze product, uh, projecten zijn ook hotels en winkelcentra. We hebben op dit moment twee projecten in Cali, twee projecten in Cartagena, een paar in Bucaramanga, Barranquilla. Ja, wanneer zijn jullie begonnen? We zijn, denk ik denk het eerste project is nu bijna drie jaar geleden. Maar dat deden we allemaal vanuit Mexico, vanuit Panama, het materiaal en, en de mensen leveren. En sinds 1 ja, februari, dit jaar, zitten we officieel in Colombia met, officieel met een team um, en bestaat Thermaflex Colombia. Waren er geen aarzelingen vanuit Nederland? Van... Colombia, Dat is toch Pablo Escobar. Ja. Eh, cocaïne, geweld, bomaanslagen. Ja, vandaar. We hebben natuurlijk ook niet bij het eerste project meteen het bedrijf, uh, bedrijf hier geopend. Maar ik denk dat uh, vanuit Panama uh, het, uh, hebben we het rustig bekeken. En ja, het feit alleen al dat er dit jaar 77 uh, shoppingcenters, winkelcentra gebouwd worden in dit land. Ja, geeft aan dat de markt gigantisch is. En ja, het, het is veilig. En, uh, en je kunt hier gewoon over straat. En je hoeft niet bang te zijn. En gezond verstand, zoals je ook doet als je in Amsterdam op je fiets stapt, s'avonds laat. Maar je, hebt het nu, je hebt het gehad over de veiligheid, maar het zaken doen in Colombia, hoe, hoe, hoe moeilijk is dat? Of is het helemaal niet moeilijk? Ja, je moet eerst de markt leren kennen, dus daar hebben we ook de eerste, de eerste twee jaar voor gebruikt. Het grote voordeel van Colombia ten opzichte van de andere Latijns-Amerikaanse landen... is dat hier veel minder op prijs wordt gelet. Ik vraag het nog één keer. Waarom Colombia en waarom niet bijvoorbeeld Brazilië? Want dat was toch... Ja, dat, dat, dat dacht iedereen. Brazilië, Argentinië, dat zijn de landen waarvan iedereen in Europa dacht van... daar gaat het gebeuren, dachten wij ook tot twee jaar geleden. Maar om daar als buitenlands bedrijf binnen te komen is heel moeilijk. Daar wordt de nationale markt heel erg beschermd. En het, de, de import die wij moeten betalen, de belastingen, zijn zo hoog dat wij eigenlijk buiten de markt liggen. Kun je zeggen dat Colombia booming is? Ja, gigantisch booming. Ja, wat ik zei, 77 winkelcentra dit jaar waar ze mee bezig zijn met het, de, de, de bouw. En vooral dan ook de kust, de toerisme dat natuurlijk gigantisch aantrekt. Dus hotels worden gebouwd, ook grote bankencentra die gebouwd worden. Ja, het land staat heel erg open, voor, steeds meer open voor buitenlandse bedrijven. Wat voor advies zou je geven aan Nederlandse bedrijven die erover nadenken om, om hier ook te beginnen? Ik zou zorgen dat je... We hebben sinds kort heeft de, de ambassade hier in Colombia de Hollands House geopend... Uh, dat is denk ik een hele goede manier om of met de ambassade of met hen... is te kijken van uh, wat kunnen ze nou voor mij betekenen? Wat is Colombia precies? Kom hier naartoe. Want ik denk dat iedereen in Nederland heeft nog steeds de drugs, de vark, hè? het is onveilig in zijn hoofd. Dus kom een, een, een paar weken naar Colombia om, om de sfeer te proeven. En dan zul je merken dat je ervoor open komt te staan. En zorg dat je dat netwerkje opbouwt. En dan zoals wij het gedaan hebben... Uh, je eerste paar projecten kijken of je dat vanuit Nederland kunt doen. En op het moment dat het staat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 Dit is Radio 1. Het is half acht, de hoofdpunten van het nieuws met Martijn Nijhuis. De NAM moet beter communiceren met gedupeerde bewoners... in het aardbevingsgebied in Noord-Groningen. Dat zegt Lingert Klaassen, onafhankelijk ombudsman... voor de schadeafhandeling door de gaswinning. Klaassen pleit voor een systeem via internet... waar gedupeerden kunnen volgen wat er met hun klacht gebeurt. Ruim 200 passagiers van de veerboot die gisteren zonk bij de Filipijnen... worden nog vermist. De boot kwam niet ver uit de kust in botsing met een vrachtschip... Het dodental is opgelopen tot 28. Gehandicaptenzorgverlener Novo had het omstreden tehuis in het Groningse Onnen in handen... zonder dat het ministerie van Volksgezondheid dat wist, schrijft de Volkskrant. In het tehuis overleed een bewoonster die met geweld in bedwang was gehouden. Novo huurde het tehuis van een andere zorginstelling... en had zelf geen bevoegdheid om bewoners van hun vrijheid te beroven. En voor het eerst in 30 jaar zijn er niet meer dikke Amerikanen bijgekomen... En nog steeds heeft minstens één op de vijf Amerikanen overgewicht... blijkt uit een jaarlijks rapport. Er zijn de afgelopen 30 jaar wel meer extreem dikke Amerikanen bijgekomen. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het weer is dit weekend nogal wisselend. Vandaag is het best aardig met geregeld zonneschijn. Alleen vanochtend is er nog wat meer bewolking. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 21 tot 24 graden... en de wind neemt toe vanuit het zuidwesten tot kracht 3 tot 5 Vanavond krijgen we meer bewolking en later vanavond gaat het regenen. Morgenochtend ziet het er heel anders uit. Er is veel bewolking en het is regenachtig, maar in de middag wordt het weer droog en klaart het van het westen uit op. Morgen is het wel een stuk koeler met een graad of 20. Maandag kan er nog een enkele bui vallen, maar de dagen daarna dan hebben we het meest droog weer met geregeld zonneschijn. En dan gaat de temperatuur weer omhoog naar 25 graden iets over half acht. Het Radio 1-journaal. Met zometeen in Groningen veel kritiek op de gasboringen. Ook de ombudsman heeft zich daar inmiddels bij aangesloten. Maar we gaan eerst naar de Filipijnen. Op een veerboot was gisteravond angst en paniek... onder zo'n 800 passagiers en bemanningsleden. De boot botste vlakbij de stad Cebu op een vrachtschip... en zonk meteen. Tiental mensen verdronk. Over het precieze aantal passagiers aan boord was nog onduidelijkheid. Correspondent Michel Maas vanuit uh, Jakarta... En er worden ook nog steeds mensen vermist. Wat kun jij erover zeggen? Nou ja, in ieder geval, uh, ja, om te beginnen dat het dodental tot 28 is opgelopen. De kustwacht heeft 28 lichamen geborgen. Uh, volgens de laatste gegevens zouden er 757 passagiers, uh, aan boord, 752 passagiers aan boord zijn en 118 bemanningsleden. Dus totaal 870 mensen. En uh, daarvan zijn er nu uh, meer dan 600 zijn er, uh, gered, 630 zoiets. Maar er zijn er dus nog meer dan 200 die worden vermist. En de kustwacht die is nu volop aan het zoeken naar die mensen. En gevreesd wordt dat een aantal van die mensen opgesloten zitten in het wrak dat uh, naar de bodem gezonken is. Wat is daar precies misgegaan uh, gisteren? Nou, dat weten ze nog steeds niet precies, want uh, uh, dat, uh, de veerboot die was op weg, die wilde net de haven van Cebu gaan binnenvaren. En het grote vrachtschip kwam uit de andere kant, dat vertrok net uit Cebu. En uh, ja, in het donker om negen uur s'avonds zijn die frontaal op elkaar gevaren. En uh, de veerboot die ging heel snel zinken, binnen tien minuten begon die uh, te zinken en na een half uur was die onder water verdwenen. En het vrachtschip dat, uh, ja, dat werd zwaar beschadigd, maar is blijven drijven. En de, de, de hulpactie, is die snel op gang gekomen? Hoe gaat dat daar in de Filipijnen? Nou, die kwam heel snel op gang, want dit, dit gebeurde niet zo heel ver van de haven. Eh, bovendien eh, was het maar drie kilometer uit de kust eh, waar die botsing plaatsvond. Eh, er waren al heel veel, eh, er waren vissersbootjes in de buurt, de kustwacht was er zo bij. En ook eh, dat, dat vrachtschip dat er tegen aangevaren is, is meteen begonnen, daar zijn ze meteen begonnen om mensen op te pikken uit het water. Dus dat, dat ging vrij snel. Ja, gebeurt dit soort ongelukken daar vaker? Nou, het gebeurt wel regelmatig, want het is een, uh, een land met heel veel eilanden. En tussen die eilanden varen uh, ook heel veel veerboten. En veel van die boten, zoals deze boot die nu gezonken is, zijn oud. Hij, deze boot was 40 jaar oud. Uh, ze zijn niet altijd even goed onderhouden. Vaak zinken ze ook vanwege slecht weer, waar ze niet tegen bestand zijn. Dus het komt regelmatig voor dat er uh, problemen zijn met veerboten. Um... We hadden het al over, uh, over het aantal uh, doden, 28 doden, meende ik je uh, te horen zeggen, uh, en, en, en nog 200 vermisten. Dus de kans dat uh, het aantal ja. oploopt is gewoon echt heel groot, hè? Ja, dat is zeker heel groot. De enige hoop die ze hebben, want uh, ja, voor, ze, ze vrezen dat die 200 mensen allemaal verdronken zijn. Maar de enige hoop die ze hebben is dat een aantal van die mensen nog zijn opgepikt door lokale vissers. En later ergens zullen opduiken als ze aan land worden gebracht. Dat is de enige hoop die ze hebben. Want uh, ja, mensen die, uh, de rest uh, is waarschijnlijk of met het schip naar beneden gegaan of verdronken. Want er zijn ook uh, ooggetuigenverslagen. Ik heb uh, een passagier horen vertellen... Die samen met haar zus was gered, maar haar moeder die is verdronken, want die kon niet zwemmen. En uh, zo zijn er meer verhalen. En, uh, vermoedelijk zal het, het aantal slachtoffers inderdaad ver gaan oplopen. We houden het uh, samen met jou in de gaten. Michel Maas vanuit Jakarta, dankjewel. Dan gaan we naar de sport. Ragna Niegmeijer, uh, zondag Ajax Feyenoord. De klassieker in de, de derde speelronde. Dat is wel uh, redelijk snel in het seizoen, hè. Ja, ik weet niet uh, hoe dat bij jou zit of bij mensen... maar normaal gesproken leef je wat langer naar zo'n wedstrijd toe. Zeker. Komt, uh, en, en dan weet je ook een beetje meer waar ploegen staan. Feyenoord natuurlijk vast gestart met twee nederlagen, Ajax een keer verloren vorige week bij AZ. Maar op een gegeven moment komt dat normaal gesproken... tenminste allemaal in, in rustig vaarwater. En dan ga je eens tegenover elkaar staan. Dat is overigens normaal gesproken ook geen bewuste planning... want het heeft allemaal te maken met evenementen, politieinzet... verzoeken van clubs en noem het allemaal maar op. Ik weet overigens dat... Ook ook heel veel mensen in Ajax hier niet, uh, in Amsterdam uh, hier niet blij mee zijn. Vanwege het feit dat het ook nog vakantie is voor heel veel mensen. Uh, sowieso komt een deel van de Ajax aanhang. Of een heel groot gedeelte, wordt wel eens gezegd, uh, uit de rest van Nederland. Er zijn veel mensen die weg zijn. Uh, ja, die zijn daar ook een beetje boos over. Zeg, ik heb een seizoenkaart bij Ajax. En dan uh, midden in mijn zomervakantie. Want we zitten pas half augustus. Dus het is echt vanwege het WK heel vroeg. Uh, ja, ik ben er gewoon niet. Ja, dat is pech hebben. En uh, die hadden blijkbaar van Ajax verwacht dat die richting de KNVB wat meer druk zou leggen op een andere datum. Nou ja, dat is blijkbaar niet gelukt. En iedereen zal het gewoon moeten doen. En met name voor Feyenoord is dat natuurlijk toch een beetje een vervelende wedstrijd op dit moment. Ja, niet, niet alleen vanwege de, de timing, maar ook als je naar de prestaties kijkt natuurlijk. Ze hebben de eerste twee wedstrijden verloren. Het is de slechtste seizoenstart in decennia. Dus de druk om te winnen, die, die moet enorm zijn daar in Rotterdam. Ja, zeker. Ik moest ook wel lachen om, om, om teksten van, van Ajax-trainer Frank de Boer. Die zei, we willen Feyenoord dus in een diepe crisis gaan storten. Die neemt ook geen blad voor de mond wat dat betreft. Ja, dat is toch enigszins opmerkelijk. Meestal zeggen die trainers dan, kijk vooral naar jezelf. En we hebben het niet over daar. Maar nu toch even wel, uh, ja, die problemen. te vrij, uh, geschorst, van delen. Een jongen die eigenlijk bij het publiek nauwelijks bekend is als rechterverdediger kreeg. Rood vorige week, geschorst. International, jammaat, geblesseerd. Boetie is nog altijd niet fit en dan hebben ze wel die Arment. Teros gehaald van Anderlecht deze week. Maar goed, of dat nou meteen de man is die dan het verschil gaat maken, is dat zo? Dan spreken we elkaar volgende week wel weer, maar ja, dat kun je je toch bijna ook niet, uh, niet voorstellen. Nee, Ronald Koeman was een beetje kribbig, een beetje saggerijnig ook uh, richting uh, de verslaggevers die daar zaten. Nou worden er ook niet altijd even goede vragen gesteld natuurlijk, maar toch meestal wel. Uh, maar Koeman wilde zich niet in zijn kaarten laten kijken en realiseert zich wel ja, als dit misgaat, dat hij dan een unicum bereikt, want hij verloor nooit drie wedstrijden achter elkaar bij de opening van zijn en dat dat uh, voor Feyenoord, dat heeft al de slechtste start. En ik geloof 50 jaar dat soort cijfers komen dan uh, te bergen. Uh, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Want dan sta je misschien wel negen punten achter op PSV. want vanavond bijvoorbeeld een Makkie heeft normaal tegen Go Ahead Eagles thuis. Negen punten na drie speelrondes. Er zijn mensen voor minder de laan uitgestuurd. Hoewel hmm. dat hier vermoedelijk wel mee zal vallen. Natuurlijk. Ja, ja, nou dat is morgen. Eerst even naar vanavond. Je zei het al. Um, PSV tegen Go Ahead Eagles zonder Bakali. Uh, de grote vraag natuurlijk is, uh, gaat Park spelen? Ja, dat is eventjes de vraag. Volgens mij gaat hij op de bank plaatsnemen. Toch wel een, een grote meneer natuurlijk. Hij was de afgelopen periode wel al in Eindhoven. Moesten nog wat formaliteiten met papieren en dat soort dingen worden afgerond. Maar die zit er nu voor het eerst bij. Heeft de goede tijd nog meegemaakt. De halve finale, Champions League. Bijna PSV ten koste van Milan. Volgende week is het vervolg. Daar was hij bij. Dus het is toch wel leuk om, om hem te zien komen. Als een hele schuchtere Zuid-Koreaan binnenkomen wandelen. En toch eigenlijk wel als een, ja, als een, een, een, een echte neer vertrokken en, en doorgegroeid tot een heer in, uh, in Engeland. Uh, ja, spannend. En als je het over die Bakali nog even hebt... daarvoor geldt natuurlijk dat Milan volgende week... ja, dat is natuurlijk een van de twee dan maar. Want het is een tweeluik, wedstrijden van het seizoen. De revelatie van de Eredivisie misschien wel. Uh, bij België deze week niet gevoetbald omdat hij geblesseerd was. Maar ja, daar wordt alles aan gedaan om hem voor Milan fit te krijgen. Omdat het idee natuurlijk is... snel mannetje, handig, technisch, noem maar op. Milan nog niet uh, in training. Misschien dat daar... Uh, de sleutel tot succes kan liggen. Ja, en als je het over die wedstrijd hebt. Ze roepen heel stoer in Deventer. Wij komen niet om ons in te graven. Zoals NEC vorige week. Dat werd 5-0. Dat had Foekenboy, de trainer, goed in de gaten. Maar ja, normaal gesproken is het einde verhaal. Na een minuut of tien. En dan staat PSV al, al op voorsprong. Oké, okay, nou dat is, uh, dat is voor hier. Volgende week natuurlijk die wedstrijd uh, tegen, tegen Milan voor PSV. Waar je het, waar het al over had. En, en waar, waar ze dus de spelers voor, voor aan het sparen zijn. En zo moeten we dat dan maar samenvatten. Ja, en, en dat werkt natuurlijk wel, want je hebt een paar dagen langer om, om iemand aan zijn blessure te, te behandelen. Dus ja. wat dat betreft, uh, ja, dat zou kunnen. Maar uh, ja, het is ook verleidelijk, ik kan me voorstellen hoor, Als trainer van PSV, als supporter, oh, het is uitverkocht, 35.000 mensen gaan Milan uh, zien. En dan een week later die, die return, die overigens wel niet zal zijn uitverkocht. Ben ik bang, want zo druk is het vaak niet uh, in dit soort partijtjes of bij dit soort partijtjes in Italië. Maar ja, dat wil je toch wel eens zien. Er is een, een mooi sfeertje aan het ontstaan wel. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar er is iets aan het ontstaan wat eigenlijk helemaal niet kan. PSV is met z'n allen 21 jaar gemiddeld. Maar misschien kan het wel tegen Milan, omdat er nog niet getraind wordt daar. En omdat we kunnen verrassen. En ik was gisteren overigens uh, een hele merkwaardige uitspraak van een van de verdedigers van Milan. Die had het erover dat ze in Eindhoven dan weliswaar uh, fysiek sterker konden zijn. Zij waren toch maar AC Milan. Kijk, ik bij mezelf, die heeft uh, de krant niet goed gelezen en die heeft zijn tegenstander niet bestudeerd. Want als PSV nou één ding niet is, dan is het PSV dat fysiek, hè, qua body en noem het maar op, sterker is dan Milan. Dat zoek ik toch echt in Italië. Ja. Ik denk dat deze meneer, als ze zich nou allemaal zo voorbereiden, nou, dan zet ik een, uh, een krulletje achter PSV. Het zou wel een stunt zijn, Ragnar, toch? Ja, nee, zeker. Uh, en uh, ja, ik, ik, dat is zeker een stunt. En normaal gesproken kan het niet. Maar ja, wat, wat, stel dat PSV... Uh, PSV PSV speelt in de competitie. Milan doet dat niet. Dat scheelt een wedstrijdje of, of drie, vier. Je weet toch nooit helemaal waar je staat. En zelfs de meest ervaren coaches uh, die zeggen toch ook wel... Uh, en daar reken ik u dan niet meteen bij. Maar goed, die zei het dan ook. Uh, er zit echt wel verschil in. Je wil echt wel na weken of misschien soms wel twee maanden voorbereiding... weten waar je staat, wat je kunt. Uh, waar je, je zwaktes liggen en waar je krachten liggen. Zoals PSV nu ontdekt dat met bijvoorbeeld Bakali en Depay... er heel veel krachten op de vleugels liggen. Uh, dat weet Milan nog niet in verband en ja. uh, normaal kan het niet, maar ik, ik ja, ik, ik geloof ook wel in die stunt. En ja, ik uh, het zou mooi zijn: twee Nederlandse ploegen, zeker, de Champions ik ook met het oog op de toekomst, Europese plekken en misschien nog eens een cappuccinootje in Milaan. <laughs> dit seizoen, dat is toch ook altijd bij voetbalverslaggevers een klein beetje iets. Van Kijk, dat. jij hebt er alvast zin in, wij gaan het in de gaten houden. Raganier ja, Meyer, Dankjewel. dank je wel. Dit is tot half negen. Het NOS Radio 1 Journaal. Gedupeerde Oost-Groningers moeten van de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, duidelijker te horen krijgen wat er nou aan de hand is. en wat er met hun klacht gebeurt. Dat vindt Leendert Klaassen, die sinds vier maanden de onafhankelijk ombudsman voor de gaswinning is. Bewoners kunnen bij hem aankloppen met een klacht over de schadeafhandeling door de NAM. Een van die mensen met problemen door de aardbevingen is Klaas Groen uit Garlsweer. Ja, Moet maar, maar kijken hier wat. wat. We gaan de badkamer in. Prachtige badkamer trouwens. Heel groot. Ja, lekker, hè? Een beetje, uh, beetje... Maar ja, als we een... naar beneden kijken... Ja, hier word je niet, uh, niet echt happy van. Nou, die muur, die wordt dus gewoon uit de grond getrokken. De tegels gaan gewoon stuk. Ja, alles... Uh, die naad ook. Nou ja, die heb ik al eens een keer dichtgesmeerd, hè. Dat er niet te veel water, uh, water in loopt. Maar ja, de tegels op zichzelf, dat is hier. Maar dat is in de badcel zelf, is, de, is dat ook. Nou ja, je ziet deze scheuren wel. Dat is gewoon werk. Ik ben Leenert Klaas. Ik ben op verzoek van de minister van Economische Zaken... vanaf half april werkzaam als onafhankelijke raadsman... voor de schadeafhandeling van de gaswinning in Groningen. En dat betekent dat ik me bezighoud met klachten over het schadeproces... wat tussen de schademelders en de NAM plaatsvindt. Zeg maar de ombudsman, hè, zullen we dat maar even noemen. Er zijn sinds de grote aardbeving van 16 augustus vorig jaar... zo'n 8800 schades gemeld. Hoeveel klachten zijn er bij u binnengekomen over die afhandeling van die schade? Nou, ik ben dus uh, actief vanaf half april. Um, en vanaf die tijd zijn er bij mij een vijftigtal meldingen binnengekomen... waar, als je er goed naar kijkt, ongeveer 25 echte klachten bij zijn. Dat klinkt heel weinig. Ja, dat klinkt relatief weinig als je het afzet tegen dat grote getal van die uh, 8800. Maar als je kijkt naar wat het betekent voor de mensen zelf... dan zijn het allemaal hele relevante klachten... en zijn het echte problemen waar mensen mee zitten. In de woonkamer van Marie Groen veel gepraat al met de NAM. Ja, veel, veel gepraat, weinig resultaat. Ja. De eerste keer hebben ze vergoed, in 2003. 5000 euro, is alles gerepareerd, keurig netjes uh, schilderde erbij, stukken door. Uh, allemaal prima weggewerkt, maar zes weken later begonnen de eerste kriebeltjes alweer te komen. Nou ja, we zijn nu intussen dus tien jaar uh, verder en ik wacht nog steeds op, uh, op een resultaat. Reporter, reporter, reporter. Voor 14 dagen terug is er nog weer een mevrouw geweest, die heeft alles op de foto gezet. Die kwam even alles opnemen. Nou ja, dan denk je ook, ja, wat moet ik hiermee? Ik, ik, kijk, ik ben natuurlijk bijna 65, veronderstel dat ik dit niet meer kan behappen... en zeg van, uh, ik ga met een paar jaar, wil ik er hier af. Het is onverkoopbaar. Ik, ik, heb, ik heb makelaarsrapport, heb ik er uh, liggen. Nou, die zeggen gewoon van verkopen, maar bouwkavel, 150.000 euro. Dus ja, nou dan uh, heb je dus 50 jaar voor niks gewerkt. Naar de klachten gaan uh, vooral over uh, de wijze waarop uh, de schadeafhandeling plaatsvindt. Dus dan gaat het over de taxaties. Uh, de bejegening door taxateurs. De lange duur van uh, het uh, taxatie- en uh, afhandelingsproces. Uh, de manier waarop uh, afspraken moeten worden gemaakt over herstel. Dus het zijn hele verschillende klachten. Maar het zijn klachten die uh, vooral te maken hebben met uh, onzekerheid van mensen over hoe lossen we dit allemaal op. Als u nou kijkt naar die 25 klachten over de schadeafhandeling door de NAM. Hoe doet de NAM het dan? Nou, ik vind dat de NAM uh, heel veel doet om uh, die grote aantallen klachten en meldingen uh, op een uh, ordentelijke manier af te handelen. Daar hebben ze heel veel... Uh, en ook logistiek heel ingewikkelde processen voor moeten opzetten om dat uh, een beetje te handelen. En je ziet uh, van, die 7, van die 8800 zijn er nu, ik geloof ongeveer 2500 echt afgedaan. Dus uh, daar zit nog een enorme stuw meer van, van meldingen wat moet worden behandeld. Dus daar zit wel een, een echt probleem. Maar de NAM de trekt daar behoorlijk hard aan, uh, naar mijn waarneming. Uh, ik zie eerlijk gezegd niet dat men probeert de schade per definitie te beperken uh, of althans de vergoeding te beperken. Integendeel, uh, de, de NAM uh, probeert dat goed op te lossen uh, naar tevredenheid van mensen. Dat is wat ik zie. Volgende maand gaat u uw eerste rapportage uitbrengen voor de minister. Wat komt erin te staan? Uh, natuurlijk de, de zaken die u net genoemd heeft, wat voor adviezen komen erin te staan? Uh, een van de dingen die ik zelf zie is dat uh, mensen uh, uh, zelf graag meer zicht willen hebben op de voortgang van uh, hun dossier, van hun behandeling... En een van de dingen die uh, uh, in die aanbeveling zullen, zouden kunnen komen en zullen komen... is uh, dat het verstandig is om daar een soort geautomatiseerd voortgangssysteem... voortgangscontrolesysteem in aan te brengen... waardoor mensen gewoon via een website of via een bepaalde uh, dossiernummer... kunnen zien uh, waar ze zitten in het proces uh, en hoe lang het nog duurt. Het is niet eerlijk. Tegenover een gewoon iemand is het... Uh is het eigenlijk onfair om, om, om, uh, om er zo mee om te gaan. Want ik heb geen macht, ik heb geen geld, ik heb geen advocaten. Nee, dat kun je niet betalen. Maar uh, ja, wie weet moet houden. Ja, teleurstelling bij Klaas Groen uit Garrelsweer... in een bijdrage van Rienke Kamer. Meer over deze aardbevingen vindt u op onze website, nos.nl. En daar is ook een uitgebreid interview... met de ombudsman Leendert Klaassen te beluisteren.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 Raccoon was dat Nederlands bandje. No mercy. Niet alleen moslimmannen reiden, reizen af naar Syrië... om een bijdrage te leveren aan de jihad... maar ook vrouwen gaan, in grote getalen. Vaak worden ze onder valse voorwenselen naar het front gelokt... om daar dan gedwongen seksuele diensten te leveren aan de strijders. Correspondent Frank Renaud in Parijs, goedemorgen. Goedemorgen. Jij sprak met een advocaat die een aantal van dit soort zaken in behandeling heeft. Wat gebeurt er precies? Nou, het is een Tunesische advocaat inderdaad, Badis Koubadji... die zich heel veel bezighoudt met jihadstrijders... die vanuit Tunesië naar Syrië gaan. Door dat werk stuit hij ook op vrouwen die gingen naar Syrië... maar dan om, zoals je zei, seksuele diensten te verlenen... zoals dat wordt genoemd, vechtende moslimstrijders daar. Hij behandelt zelf tien van die zaken. Andere collega's hebben er ook. En zo komt hij op een schatting van enkele honderden vrouwen... die naar Syrië zijn gegaan voor wat hij noemt de seksjihad... of wat daar wordt genoemd de jihad nika. Niet alleen naar Tunesië komen die vrouwen... Maar ook uit andere landen in Noord-Afrika, in het Midden-Oosten... en hij vermoedt ook West-Europa. En, en weten die vrouwen dat, voordat ze daaraan beginnen, dat, dat dit het doel is? Ze weten het niet altijd, want er gebeuren verschillende dingen. In buitenwijken van Tunis, vertelde die advocaat... worden deze vrouwen geronseld, vaak in moskeeën... en dan worden ze mooie verhalen voorgehouden. Bijvoorbeeld dat ze in Syrië een bruidegom kunnen vinden. Dat klinkt aanlokkelijk, want voor sommige moslims... is trouwen met een jihadstrijders een ja, ticket to heaven. Hè? Als hij omkomt bij de strijd, dan gaat niet alleen hij naar de hemel... maar is dat ook voor haar een, een vrijbrief naar de hemel te gaan. Als ze eenmaal zijn aangekomen in Syrië... Blijkt het bijvoorbeeld alleen maar om seks te gaan... zijn er ook gevallen bekend van gedwongen seks met jihadstrijders. En vrouwen die terugkeerden naar Tunesië... die waren soms zwanger en spraken over verkrachting. Ja, en, en zijn er dan ook vrouwen die deze vorm van... Ja, tussen aanhalingstekens dienstverlening... dan juist zien als een bijdrage aan de jihad? Ja, absoluut. Dat gebeurt zeker ook. Hoor. Vrouwen die doelbewust en vol overtuiging naar Syrië gaan... om daar te trouwen, dat gebeurt. Dat is een soort steunbetuiging van hun aan de jihadstrijders. Er is één bekend voorbeeld van een Britse vrouw... die zich liet uithuwelijken aan een jihadstrijder in Syrië. Ze verwisselde Londen voor Aleppo... en is nu getrouwd daar met een man die ze nooit eerder kende. En dat ziet ze als haar bijdrage aan de strijd inderdaad. En dat gebeurt dus, ja. ja. En die vrouwen die dan die terugkomen en bij die advocaat terechtkomen... waar jij contact mee hebt, hoe, hoe gaat het met ze? Hoe, hoe zijn ze... Aan toe? Nou ja, de advocaat ziet natuurlijk eigenlijk alleen maar de probleemgevallen, zou ik maar zeggen. Het gaat bijvoorbeeld om familie ook die hun dochter plotseling is kwijt, zijn kwijtgeraakt en die dochter blijkt dan te zijn geronseld in moskeeën en te zijn afgereisd naar Syrië. En de advocaat hoort ook verhalen, ook in ziekenhuizen bijvoorbeeld in Tunis, over vrouwen die vertellen over gedwongen seks in Syrië, over verkrachting in Syrië en vrouwen die terugkomen en abortussen laten plegen. Maar dat zijn natuurlijk de vrouwen die hij ziet, dat zijn niet de vrouwen die uit overtuiging gaan... waar we het net ook over hadden, die in Syrië blijven en daar trouwen. Bijvoorbeeld. Dus wat hij beschrijft, wat hij ziet, is maar een deel van het verhaal inderdaad. Ja. En hoe wordt er in die landen waar ze vandaan komen dan, dan zelf tegen aangekeken? Dat is een heel ingewikkelde kwestie daar, ja. want voor veel families is het natuurlijk een schande. Hè. Stel je dochter komt zwanger terug van een moslimstrijder, de vader is onbekend. En ja, daar wordt dan niet over gepraat in Tunesië bijvoorbeeld. Tunesië heeft bovendien ook een islamitisch bewind. Dus volgens advocaten is dat een reden voor de regering om er ook heel weinig tegen te doen. Want het gaat natuurlijk wel als een soort steun is het, aan geloofsgenoten in Syrië. Maar door alle commotie die er nu is ontstaan, heeft de Tunesische regering inmiddels wel afstand genomen van die praktijken. Dan zijn er ook nog de critici tot slot en de aanhangers van de Syrische president Assad. En die zeggen: Dit zijn allemaal fabeltjes, wilde verhalen. Die zijn alleen maar bedoeld om moslimstrijders in discrediet te brengen. Oké, okay, interessant verhaal. Frank Renoud, onze correspondent in Parijs. Dankjewel. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Met Herman Vriend. Goedemorgen. De strijd in Egypte krijgt veel aandacht in de media. Gisteren vielen bij massaprotesten tegen het leger ongeveer 100 doden meldt Al Jazeera. Volgens de Arabische nieuwszender hebben de moslimbroeders een week van protest aangekondigd. De BBC meldt dat de strijd ook vandaag weer gespannen in de straten van Cairo is. Op dit moment zouden er bijvoorbeeld bijna duizend mannen en vrouwen vastzitten... in een moskee in Cairo, die omsingeld is door het leger. Die wil de moskee leeg hebben, maar de mannen in de moskee hebben de deuren gebarricadeerd. Zo liet een dokter vanuit de moskee weten. De head of the doctor's syndicate telephoned Allah Ram state owned al-ahram earlier and said that there 1500 protesters inside that mosque trapped there with police forces besieging the In de moskee is een geïmproviseerd ziekenhuis gebouwd om gewonde demonstranten te helpen De mensen die de moskee hebben omsingeld zijn niet allemaal in uniform Getuigen zeggen dat het huurlingen zijn van het leger Het is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren maar gevreesd wordt dat er opnieuw veel geweld wordt gebruikt Grote bedrijven als Shell en Axo hebben de afgelopen dagen uit voorzorg hun kantoren en fabrieken in Egypte gesloten. Maar kleine en middelgrote Nederlandse ondernemers proberen hun zaak open te houden. Dat zegt Marloes Borstboom van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering tegen het Financiële Dagblad. De handelsbetrekkingen tussen Nederland en Egypte zijn bescheiden. Vorig jaar exporteerden Nederlandse bedrijven voor 1,3 miljard euro naar Egypte. Minister Ascher van Sociale Zaken slaat alarm in de Volkskrant en in The Independent over de arbeidsmarkt binnen de Europese Unie. In een ingezonden stuk pleit hij, samen met de Britse publicist David Goodhart, voor nieuwe regels. De volksverhuizing van Oost naar West-Europa heeft volgens de minister een ontregelend effect op armere en laagopgeleide burgers in het Westen. Die zien dat nieuwkomers voor veel minder salaris hun banen overnemen. En je kondigt code oranje af voor de arbeidsmarkt. De verdringing vergiftigt de sfeer en wakkert vreemdelingenhaat aan. aldus de minister. Hij wil dat landen meer gaan samenwerken... bij de aanpak van bijvoorbeeld malafide uitzendbureaus. De btw-fraude binnen de Europese Unie is onbeheersbaar. En dat kost ons jaarlijks 100 miljard euro. Dat schrijft trouw op de volpagina. Fraudeurs duiken op, steken btw-geld in eigen zak... en verdwijnen weer om vervolgens ergens anders hetzelfde te doen. Vorige maand presenteerde Brussel een nieuwe Europese maatregel... waarbij lidstaten sneller kunnen optreden... als ze zien dat fraudeurs in een nieuwe markt opduiken. Maar deskundigen zeggen in trouw dat die maatregel niet genoeg is... om de problemen echt aan te pakken. De Standaard heeft een video van zwemmende apen op de site staan. Het zijn mensapen die zichzelf hebben leren zwemmen en duiken. De twee dieren gebruiken een soort van schoolslacht, terwijl bij de meeste andere landdieren een soort van loopbeweging gebruikelijk is. Ja, ja die beelden die zijn bijzonder, omdat mensapen waterschuw zijn en niet uit zichzelf kunnen zwemmen. Ze moeten dat dus leren, net als mensen. Onderzoekers publiceerden deze week een artikel over deze zwemmende mensapen in het vaktijdschrift American Journal of Physical Anthropology. Nou. Ben je erop geabonneerd? Ik ben er niet geabonneerd. Ik had er nog nooit van gehoord. Goed. Dankjewel Herman met het mediaoverzicht. We gaan even luisteren naar De Ster en naar het nieuws... en zijn dan zo dadelijk bij u terug.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 Just dig it. Ik ben André Kuipers en ik denk dat we klimaatverandering kunnen remmen door te graven. En uiteraard veel natuur, de veenmosorgis, ooievaars, milieuvriendelijke tuinen in Rotterdam en ruiende bergeenden. Morgenochtend van 8 tot 10, vroege vogels. Radio 1, het nieuws van alle kanten. De Zweden kijken graag vooruit. U herkent het vast.